Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal passagiers van en naar de vijf grote luchthavens in Nederland... is afgelopen jaar gestegen naar 71,3 miljoen. Dat meldt het CBS. Het gaat om een toename van ruim 16 in ten opzichte van 2022. Wel zijn er nog altijd minder reizigers dan voor de coronapandemie. De meeste reizigers gingen van en naar Spanje en het Verenigd Koninkrijk. De verbinding tussen Nederland en Barcelona was het populairst... Het vrachtvervoer is het afgelopen jaar wel afgenomen. De snelweg A50 bij Beekbergen onder Apeldoorn blijft de hele nacht dicht... vanwege asbest dat in brand is gestoken bij boerenprotesten. Specialisten moeten de asbest opruimen. Honderden boeren protesteerden afgelopen avond op verschillende plaatsen bij de snelweg. Er werd onder meer gedemonstreerd op de A2 bij Breukelen, de A7 bij Purmerend... en de A32 bij Steenwijk. Er werden met trekkers op- en afritten geblokkeerd. Ook staken boeren hooibalen, hout en afval in brand. Volgens de politie ontstonden er op verschillende plekken gevaarlijke situaties. Nederland en Jordanië hebben opnieuw medicijnen en voedsel gedropt boven Gaza. De lading is bestemd voor het, Jordaan, voor het, Jordaan, voor het Jordaanse veldhospitaal daar. Dat er maar weinig goederen over land Gaza binnenkomen... wordt er af en toe hulp vanuit de lucht gestuurd... Volgens demissionair minister Ollongren is de methode alleen geschikt voor kleinschalige hulp... en niet om alle nodige hulpgoederen Gaza in te krijgen. Een Deense farmaceut die diabetes- en obesitasmedicijnen maakt... koopt voor 11 miljard euro drie nieuwe fabrieken. Er is zoveel vraag naar de medicatie dat er extra bijgemaakt moet worden. De middelen worden veel gebruikt als afslankmiddel en werden onder meer aangeprezen door beroemdheden als Elon Musk en Kim Kardashian. Het weer: het is bewolkt en er kan af en toe wat lichte regen vallen. De temperatuur ligt rond de 9 graden. Ook overdag is het bewolkt en wijt het opnieuw stevig bij maximaal 12 graden. S'avonds gaat het vanuit het noorden regenen. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is zin in ZFM. Met nu de nacht. They'll make mistakes